Slim FM phonefuck. Het moment waar je over mee moet kunnen lullen met je vrienden. De Slam FM PhoneFuck. Elke dag om 10.30 uur al in warming-up vandaag. Met een zwaar geheim onderschept telefoontje. Over de gouden Olympische medaille van wielrenster Marianne Vos. Ja? Daar is iets mee. We hebben een schokkend telefoontje onderschept. Dat vandaag in de phone PHONEFUCK. Goedemorgen, gaat u eens spreken met Erik? Ja, Erik, goedemorgen met meneer Vos. Hallo. Goedendag. Goedendag, zeg, ik vroeg me af: uh, kan jij me op de hoogte stellen van de goudprijs uh, momenteel? Even kijken hoor. Ja. De goudprijs staat op dit moment boven de 42.000 euro een kilo. Aha, dat is heel mooi. Nee, mijn dochter die wil namelijk uh, wat uh, verpassen, zeg maar. Ja. En ik vroeg me af wat dat opleverde, maar dat is dus... Te... Ja, nou, kijk, het beste is eigenlijk gewoon even mee langs te gaan. Want dan kunnen ze het exact even voor u bepalen. Dan kunnen ze het goud ook voor u toetsen. En daar bent u, er zelf, bent u er gewoon zelf bij. Maar hoe gaat het in zijn werk? Want het is een, het is een grote, vrij grote ronde schijf goud. R ja, redelijk nou. dik ook. Nou, dat, we gaan dat gewoon voor u bekijken. Dat wordt geanalyseerd. We, wij toetsen het hier met, met, met speciaal op een toetssteen en toetswater, et cetera. Ja. En uh, vervolgens uh, gaan we kijken van nou, wat, dit, dit, dit is het aan goud en dit. En dan gaan we berekenen voor u, want dit is het water. Dit kunnen we ervoor betalen. En dan betalen u contant of per bank uit wat u, u wil. Ja, precies. En is het een probleem als het een beetje nat is geworden door de regen? Omdat de regen er nogal... Uh... Wat bedoelt u? Nou, het goud zelf. Nou ja, dat als, het, als het goud is, dan maakt het niet uit als al, al, al het ingevroren geweest. Oh, echt waar, ja? Nee, dat maakt niet uit. Metaal blijft metaal. Dus, uh, het, gaat echt, het gaat echt om de, om de intrinsieke edelmetaalwaarde zeg maar. Ja, en zit er nog een, uh, een bonus aan als het olympisch goud is ook? <laughs> nee. Niet? Nee. Ja, want ze willen een nieuwe fiets. Dus uh, vandaar dacht ik, nou, misschien even, toch eens even informeren naar de prijs die u geeft. <laughs> het is vrij groot hoor, vrij, vrij massief goud is het. Ja, ja, ja, ja. Maar het dus maakt niet uit als het nat is van de regen. Nee, maakt niet uit. Oké, okay. nou dan kom ik er van de week even mee langzaam met mijn dochter ja, als we is, terug zijn. Neem ze hem dan dan al mee, mee terug, dan. Wat zegt u? Neem ze hem dan al mee, mee terug naar Nederland, dan? Jazeker wel, eind volgende week hè, zijn we klaar hier. Dan uh, gaat de fiets in de bus en uh, door, de, door de tunnel terug. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar u denkt echt dat ze die gaat inwisselen? Nou, we zitten erg moeilijk financieel. Dus uh, de, de sponsoren zijn een beetje weggelopen afgelopen jaar. En ja, het is maar afwachten of die terugkomen natuurlijk. Ja, precies. Prima, weet ik even voldoende zover. En ik heb gesproken met de heer... Vos. De heer Vos. Vos. Oké, okay, nou, geen probleem. Van Laten fietsen, we, weten. Ja. Dan, uh, we, zien, we zien hem graag tegemoet. Ja, neem ik Marianne mee volgende week. Ja, dat is gezellig. Gezellig, dank u wel. Dag. dag